Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een internationale politieactie is een van de grootste botnets onschadelijk gemaakt. Wereldwijd waren 700.000 gekaapte computers onderdeel van het netwerk... dat werd gebruikt voor digitale aanvallen, het verspreiden van ransomware en het versturen van spam. De kans is groot dat je het niet doorhebt als jouw computer is gekaapt, zegt tech-redacteur Joost Gellevis. Nou, Het kan zijn dat je merkt dat je computer wat langzamer wordt. Maar de meeste mensen zullen dan ook denken van ja, uh, tijd voor een nieuwe. Uh, en zeker als je een wat nieuwere computer hebt, ja, dan is de kans ook groot dat het op de achtergrond draait. Zonder dat je dat eigenlijk echt hoeft te, hoeft te merken. Dus het kan echt ongemerkt op de achtergrond draaien. En dan ben je dus onderdeel eigenlijk ja, van een aanvalsleger van, van computers. Het Openbaar Ministerie denkt dat het netwerk voor honderden miljoenen euro schade heeft toegebracht. Aan bedrijven en overheidsinstellingen. Vrouwelijke beveiligers op Schiphol krijgen het iets minder druk. Vrouwelijke reizigers mogen alleen gefouilleerd worden door vrouwen, en door een personeelstekort zijn de beveiligers daardoor de hele dag bezig. En dat is zwaar werk, zeggen ze. Een beveiligingsbedrijf zegt dat ze meer personeel gaan aannemen. Wagnerbaas Yevgeny Prigozhin is begraven. Vorige week kwam hij om het leven bij een vliegtuigcrash in Rusland. Er gaan verhalen rond dat president Poetin hiervoor de opdracht gaf, maar Rusland ontkent dat. Prigozhin en Poetin waren eerst goede bekenden, maar deze zomer bekoelde hun relatie toen de Wagner baas met zijn leger in opstand kwam. In de grootste stad van Pakistan, Karachi, heeft dit dier voor een superlange file in de spits gezorgd. <truh> Een leeuw ontsnapte uit de auto van zijn baasje en ging op onderzoek uit. Hij rende eerst de kelder van een gebouw binnen... en liep daarna over een van de drukste straten in de stad... waardoor er lange files ontstonden. Na twee uur is de mannetjesleeuw in beslag genomen. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Zijn baasje is opgepakt. In Pakistan worden leeuwen vaker als huisdier gehouden. Dan nog weer, vannacht en morgenochtend wat buien, morgenmiddag vaker zon en dan een graad of 19. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Tussen app en vloed.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 Sad. I know it's over But life goes on And this whole world Will keep on turning Let's just be glad We had some time To spend together There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your Mijn stemgeluid van Andy Williams was dat luisteraars. Welkom bij uh, weer twee uur tussen app en vloed. En we houden droge voeten hoor. U hoeft voor mij de branding niet in. U mag lekker op de bank blijven liggen. <tiek> ik zei altijd: met een blokje kaas erbij en een wijntje of een biertje. Maakt het allemaal niet uit, maar vooral genieten van de heerlijke muziek. Ik heb een aantal verzoekjes gekregen. Ik ga er meteen maar met één beginnen. Want Dolly ten Pieric, ja, die uh, heeft iets met, uh, ja, ik weet niet hoe ze eraan komt, maar met, met, met stoffige flessen. Billy Nelson Dusty Bottles. There's something to be said for getting older. Dusty Bottles pour a finer glass of wine. That old beat-up guitar just sounds better, and wisdom only comes with time. I can spot mistakes before they happen, separate the BS from the truth. need to keep my mouth shut like I could in my wild and wasted youth don't get me wrong it's good being young Something to be said for getting wrinkles Every song worth singing has got those lines And there's nothing you can do, it's gonna happen Sit down and drink a beer with Father Tide Than to be said for getting older And aging seems to mellow out the mind Memories are made to sip and savor And dusty bottles pour a finer glass of wine Willie Nelson, Dusty Buddles. Vanuit het verre Amerika luistert Susie Davis mee. En het is niet uh, helemaal raar, want ze heeft warme banden natuurlijk met Nederland... waar ze uiteindelijk uh, vandaan komt. En zelfs met zandvoort. En het is ook niet zo bijzonder dat ze dan ook een, uh, een verzoeknummertje vraagt... van een Nederlandse zangeres. Ik heb haar uh, die uitvoering die ze vraagt, dat is uh, je vrienden... Hè? Van je vrienden moet je het hebben. En daar komt het eigenlijk op neer een het liedje. En het zingt ze dit keer samen met... Uh, niemand minder dan... Uh, Edcilia Romli, die ook een prachtige stem heeft. Een duet tussen Wille Calberti en Edcilia Romli. Ja, dat is hetzelfde nummer als Netsjagel. Dat moet je niet doen, joh. Hier komt hij. Het is een live-uitvoering trouwens.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 Jullie zijn altijd dicht bij mij, jullie zijn er altijd voor mij, vertellen ook de waar. De liefde van je vrienden moet je koesteren dag en dag. De liefde van je vrienden is er als je houdt en als je laat. De liefde van je vrienden maakt je leven heel compleet. De liefde van je vrienden geeft je moe. Speciaal voor uh, Suzy Davis was dat. Suzy, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wille Albert is samen met Edcilia Rommeli met een uh, prachtig uh, Nederlands werkje. De liefde van je vrienden. Het lijkt een beetje op uh, Nu het om haar gaat van Rob de IJs. Ik weet niet of het gedeelte plagiaat is trouwens. Het klinkt verdacht, <laughs> maar het is een mooie melodie zonder meer. Uh, die van Rob de IJs heb ik vorige week trouwens gedraaid. Nu het om haar gaat. Uh, als u het leuk vindt, wil ik dat straks nog een keer doen. Het is een prachtig nummer trouwens ook. En het lijkt een beetje op het, uh, het liedje van ik zojuist draaide. Eerlijk gezegd. Nou, je moet altijd eerlijk zijn in het leven, toch? Dus daar gaat het toch om. We gaan het uh, hebben over een liefde in april. April love is for the very...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 Sometimes an April day will suddenly bring showers, Rain to grow the flowers for her first bouquet. If she's the one Don't let her to grow dan mag je het er niet uh, laten, laten weglopen. Helaas uh, heb je dat niet altijd onder controle. Hoewel uh, sommige mensen echt wel van elkaar houden... Ja, is het toch wel eens uh, moeilijk om, uh, om het lang vol te houden met elkaar. Uh, ik weet niet uh, hoe dat dan al komt. Nou ja, ik weet eigenlijk wel hoe het komt. Maar goed, daar ga ik vanavond niet over uitweiden. Dat uh, moet ik niet doen. We moeten het gezellig houden. En vooral uh, moeten we gaan genieten van mooie muziek. En Pat Boon is een zanger die ik uh, ja, vanuit mijn jeugd uh, natuurlijk uh, <coughs> al heb leren kennen... praat ik over de jaren 50? Als ik dan op de zondagochtend naar beneden kwam... dan dus sliep ik nog wel eens uit. Tegenwoordig lukt me dat niet meer. Maar uh, vroeger, ja, half tien, tien uur, zondagochtend... dan uh, stond ik op, liep ik naar beneden... kreeg ik een uh, kopje koffie... wat mijn moeder uh, met een uh, warm keteltje water zelf uh, opschonk, zeg maar... met een lepeltje buisman... <laughs> En dan had mijn vader allemaal uh, groene muziek uh, aanstaan. Waaronder Pat Boone en Kai Mitchell. En die Williams die ik zojuist al draaide met For the Good Times. En uh, ja, dat was allemaal heerlijke, heerlijke, heerlijke muziek. We gaan uh, genieten van een prachtig nummer van de Carpenters. Daar ben ik ook fan van. En die hebben het over een kaartspel. Wat heel beroemd is, zelfs op kantoor. Solitaire. There was a man Zitten. neem een lekker glaasje wijn, een borreloetje, misschien ook een blokje kaas en mannen gewoon een biertje en geniet van de mooiste muziek bij zeeën Zandvoort. Ja, daar ja, solitaire, dat kaartspel, u kent het vast wel. Als je in een groot kantoorpand binnenloopt... op een afdeling waar tientallen computers online staan... dan heb je hele grote kans op enkele van die computers op het beeldscherm. Dat solitaire kaartspel te zien is... wat mensen tussen hun werkzaamheden door... of misschien werken ze af en toe tussen de solitaire door. Dat kan dat natuurlijk ook. Uh, ja, spelen ze dat en hoef je helemaal niet eenzaam voor te zijn. Want, ja, deze man waar Karen Carpenter zo uh, juist over gezongen heeft... Die was dan wel eenzaam en die uh, verdronk dan in het spelletje solitaire. Annemieke Vos heeft een prachtig nummer aangevraagd van George Michael. Jesus to a child. Ja, een Nederlandse groep uit Enschede, de bevoens met smoke cats in your eyes kan u verzekeren luisteraars vroeger tijden als ik met Ruud Jansen ben in kroegjes in Noord-Holland speelde dan stond het daar nog blauw van de rook en dan kwam je thuis s avonds, er stonken je kleren er de rook je was natuurlijk ook een beetje bezweet geweest hè, tijdens het spelen Je zat te drummen, in mijn geval en dan uh, ook nog moest zingen dan ademde je er ook, ook allemaal in en uh, ja, ik heb mijn hele leven ook meegeroken wat dat betreft niet goed voor de gezondheid, maar nou ja, dat gebeurde vroeger. Echt, de krugen stonden blauw. En dat wat gebeurde op kermissen, kermis moet ik zeggen, in Haarlem Noord. En, maar ook in uh, het noorden van Noord-Holland. Vooral daar. Uh, ja, dan stonden ze om half tien. Uh, waar kwamen ze het café al binnen en zaten ze al aan de bier. Op kermissen in Noord-Holland. Ongelooflijk. En er werd ook volop, volop, volop gerookt. Smoke at See Your Eyes, de groep uh, uit Enschede, de buffoons. Moet je onthouden om ze zingen. Prachtig. Close Harmony heeft dus zojuist getuige van kunnen zijn. Ik heb beloofd dat ik Rob de Nijs zou gaan draaien. Met nu het om haar gaat. En dan moet je maar eens naar het akkoordenschema luisteren. Want volgens mij lijkt dat op dat nummer van Wille Alberti wat ik eerder draaide. Van je vrienden. Uh, de liefde van je vrienden, zo heet dat liedje. Moet ik het wel goed zeggen. Rob de Nijs, nu het om haar gaat. ziekte of problemen. Als het stormde om me heen, was ik meteen verdwenen. Pijn, daar huiverde ik van, geen tranen op mijn schouder. Ik ben God niet, maar een man.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 Wat wil de hemel zeggen? Dat ik haar hand moet laten gaan. En bloemen neer moet leggen. Oh nee, ik daag de goden uit. Als zij de moed opgeven. Dus ik de kleur terug op haar huid, mijn armen rond haar leven, nu het om haar. Helemaal niet te schamen als je bij zo'n prachtige uh, compositie zo mooi lied, Zo mooi gezongen ook. En uh, met een inhoud die ons allemaal aanspreekt. Als je daar een traantje bij wegpinkt. Doe ik ook niet hoor. Me daarvoor schamen bedoel ik dan. Hè? Uh, ja, het is het leven. We komen en we gaan en we maken uh, helaas, maken we dit allemaal mee in ons leven. Dat iemand die ons heel dierbaar is uh, moeten verliezen. Maar laten we er nou heen geen dramatische uitzending van maken. Het was natuurlijk wel een dramatisch liedje. Maar ja, ik kom er af en toe niet onderuit. En wel prachtig om naar te luisteren. Vindt u ook niet? Abba, die vrolijk ons even op. Lay all your love on me. Het populaire groep, Abba was dat met... Don't uh, go sharing your emotions, lay all your love on me. Oftewel, uh, geef je helemaal over qua liefde aan mij. Nou, prachtig doel toch? We gaan even nostalgie bedrijven. Althans, voor mij is dat nostalgie. Voor u ook, want het kan bijna niet anders. We hebben het weer over de jaren 50-60. En dan heb ik het over een circuskind... wat de grootste gedeelte van haar leven... In Oostenrijk of in Zwitserland, daar wil ik van afwijzen, maar woonde in ieder geval in de bergen. Woonde. Uh, en uh, naast dat zij uh, enorm atletisch was en in het circus werkte, kon ze ook nog prachtig zingen. Ik heb het over Katrina Valente. En verzekeren, was razend populair in die jaren, eind jaren 50, begin jaren 60. Vooral ook omdat ze als Duitse uh, vocaliste, dit liedje in het Nederlands zong, Sweetheart, my darling, my schat. Katrina Valente, met een uitstekende stem en een uh, razend uh, populaire uh, actrice ook in die periode, speelde ook in films... Woonde dus uh, in de bergen in Oostenrijk of in Zwitserland. Nogmaals, daar moet ik even schuldig blijven. Misschien kunt u het zo opzoeken op Wikipedia. Want daar staat het vast wel op. Zat ook een, uh, een hele populaire circusbroer trouwens. Uh, Silvio Francesco, meen ik, heette die. Ook zo'n uh, dijk van een uh, artiest was dat. Ja, duo uh, wat mij doet denken aan mijn jeugdjaren. Dat geldt niet voor het volgende nummer. Ja, heel mooi en het wordt vertolkt door uh, Mike Bett en Justin Hayward van de Moody Blues. Het nummer van Simon Garfunkel Scarborough Fair. En het komt van het album Classic Blue. Blue, een prachtig album, allemaal met covers van uh, ja, wereldberoemde artiesten... zoals ook Simon Garfunkel in dit geval. Scarborough Fair, uitgevoerd door uh, Justin Hayward... de zanger van de Moody Blues en uh, de zanger Mike Bad. Ik uh, kijk op mijn klokje, luisteraar... en ik zie dat we alweer uh, naar het uh, nieuws van 11 uur gaan. Maar niet getreurd, want ik ben nog een vol uur bij u. U mag verzoekjes indienen, dat kan op uh, Messenger van Facebook... Moeten we wel vrienden met me zijn, anders ontvang ik het niet. Dus even vrienden worden met Sjagelduif. En dan uh, kunt u een verzoekje alsnog aanvragen. En heeft ze het er alleen aangevraagd? U mag gewoon nog een keer, hoor. Ik vind het allemaal prima. Gezellig. Nou, luisteraars, we sluiten af met een uh, prachtig nummer van Brad. If.